Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 200 asielzoekers in Ter Apel hebben vannacht buiten geslapen. Dat is niet voor het eerst. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al maanden overvol. Het COA, dat over de opvang gaat, heeft al maanden problemen om voor iedereen een slaapplek te regelen. Vannacht was een van de drukste nachten. Alleen half juli sliepen meer mensen buiten. Het gaat iets beter met schrijver Selman Rushdie. Hij is van de beademing af en hij praat weer. Rushdie werd vrijdag neergestoken bij een lezing in de VS. Waarschijnlijk is de dader een extremist. Rushdie heeft wel schade aan zijn lever. En waarschijnlijk moet hij een oog missen. De brandweer in Friesland heeft gisteravond en vannacht zijn handen vol gehad. In Surhuisterveen gingen een garage en een bedrijf in automaterialen in vlammen op. En in Franeker brandde een loods met eierdoosjes uit. Bij die loods was een nacht eerder ook al een brand geweest. Het is hartstikke warm en daar kunnen Luna, Max en Diesel ook last van hebben. Ze lopen zonder slippers of sandalen op het asfalt dat enorm heet kan worden. In Amsterdam heeft Annabel daarom een zelfgeknutseld kartonnen bordje bij gloeiend hete rijplaten neergezet om hondenbaasjes te waarschuwen. Ik liep hier met mijn hond langs en uh, toen dacht ik wauw die uh, platen worden natuurlijk echt super warm. Uh, en ik dacht, ja, heel veel mensen letten eigenlijk gewoon niet op, natuurlijk als ze gewoon op straat lopen. Ja, dat herkent de dierenambulance wel. Ik vond helaas zijn heel veel mensen toch niet goed ervan doordrongen dat ze gewoon op blote pootjes, de voetbedjes... Op het asfalt, op de stoep of waar dan ook dat dat heet wordt en dat ze daar echt serieuze brandwonden aan over kunnen houden. Dus ik vind het een fantastisch initiatief. De dierenambulance raadt aan om honden niet midden op de dag met hoge temperaturen uit te laten. Het is beter om dat vroeg in de ochtend te doen of om kort de schaduw op te zoeken. Het weer, nou, het is voorlopig wel even de laatste tropische dag. Vanmiddag nog temperaturen tussen de 30 en 34. Vanavond kan er plaatselijk een onweersbuitje vallen. Morgen wordt het wel opnieuw warm, maar minder warm. Maxima van 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk ter hoogte van Kornwerder Zand op de A7. Daar moet je in beide richtingen rekening houden met oponthoud. Richting Friesland is de vertraging 10 minuten en richting Noord-Holland is dat 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. CSM. Met nu ZFM Jazz. Tweede uur van ZFM Jazz. Vandaag een uitzending vol met Latin spirit, koele uh, jazz voor een hete dag. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Uh, Mr. Bongo, oftewel Jack Costanzo... de Amerikaanse percussionist... maakte furore in de jaren 40-50. Onder meer in het uh, orkest van Stan Kenton... en bij Nat King Cole. En uh, na ruim 25 jaar uh, lange retraite uit de muziekbusiness... maakte hij eind jaren 90 een comeback. Wat uiteindelijk resulteerde in een nieuw album... Back from Havana, geheten. Hij omringde zich... Uh, met uh, vele jonge muzikanten. Waaronder de trompetist uh, Gilbert Castellanos. Die hoorde je hier ook net uh, even voorbij komen. En hij leverde een LP vol uh, spetterende muziek en vuurige percussie af. Uh, het was een uh, uitvoering van het welbekende Worksong Work Song van Ned Addley, natuurlijk. Um, de naam keren viel uh, geloof ik al in het eerste uur. saxofonist Paquito de Rivera was samen met Chucho Valdes. Die we dus ook al hoorden. De grondlegger van deze legendarische Cubaanse band. Maar in tegenstelling tot die uh, Valdes... besloot Rivera begin jaren tachtig gedurende een buitenlandse tournee politiek asiel aan te vragen in Amerika. En uh, zijn loopbaan nam een enorme vlucht. En uh, die Rivera speelde met alle jazzgrote der aarde. En uh, in het volgende, welbekende Manteca, het nummertje... Uh, wordt hij bijgestaan door een harmonica-speler, mondharmonica-speler... die we uh, bij ZFM Jazz vooral kennen van zijn... Ballads, Paquito de Rivera. of them jazz. Uitvoering van The Jive Samba. Ook een nummer van uh, Ned Adelie trouwens. Uh, in de handen van Patrick Williams en uh, zijn orkest. Patrick Williams, die heb ik al vaker gedraaid. Uh, vooral vermaakt om zijn muzikale bijdrage zijn film en tv. Maar hij is, uh, was een vervente jazzliefhebber. En hij nam tijdens uh, zijn looplaan ook een paar prachtige uh, jazzplaten op... met uh, zeer gerenommeerde muzikanten zoals hier met de Bracket Brothers... En uh, ook Steve Gat, die uh, drummer, brengt ons bij... Oh, het, uh, het album heet the Tenth Avenue, trouwens, uit 2015, geloof ik. Uh, Patrick Williams brengt ons bij een favoriet onderwerp van de ZFM Jazz. De top 2022 cover-up jazzy covers van uh, uh, nummers uit de top 2000 van afgelopen jaar. Nou, het volgende nummer behoeft, het origineel tenminste, behoeft geen uh, introductie. Um, deze uitvoering uh, is in, uh, pakkend in een twee minuten kort en bondig samenspel... van een piano en een drumvirtuoos um, te vinden op plek 96 in de top 2020 to cover. voor de eerst uh, de uitvoering van Michael Jackson's Thriller door pianist Alfredo Rodriguez en drummer-percussionist Pedrito Martinez. Geweldig geweldige duo is dat. Uh, van hun album Duolog heb ik ook al vaker gedraaid. En dat werd gevolgd door een vurige uitvoering van het nummer Cuban SMS... van de Zweedse pianist Martin Tinkval... Uh, en het Martin Tingval uh, Trio, Tingval Trio... met, uh, moet ik even kijken, op het uh, bas, oma Rodriguez Calvo... en op drums de Duitse Jürgen Spiegel. Geweldig uh, trio is dat ook, Tinkval Trio. Over drummers gesproken, ja, iedereen kent misschien wel Ginger Baker... de heetgebakende eerste superster-drummer uit rockgeschiedenis. Je weet wel van uh, die band Cream met Eric Clapton en Jack Bruce. Uh, die Ginger Baker was uh, idolaat van jazzdrummers... zoals Elvin Jones, Kenny Clark, Max Roach. En het was dus niet verbazenwekkend dat hij zich... na zijn rockloopbaan ging richten op jazzmuziek. Tenminste, als hij zin had en zich niet in de nest had gewerkt, want dat deed hij vaak. Uh, voor de opnames met de bassist Charlie Hayden... en uh, gitarist Bill, Bill Frizzell, mid-jaren 90, ging het ook weer uh, bijna mis. Uh, hij viel voor de opnames, dus die uh, Ginger Baker... voor de opnames viel die van het dak van zijn huis... en hij kon alleen de opnames uh, uh, voltooien... Uh, volgestopt met uh, pijnstillers. Uh, de titel van het album treffend, Falling Off The Roof... Geheten Ginger Baker Trio met het nummer Amarillo Barbados. them jazz Queda comigo toda la noite. Queda comigo toda la noite. Dan no tienes que sair. Vergeet mijn leven hier, die je daagt met Je hoort de eerste elektrische gitarist Bill Frisell in het The Ginger Baker Trio. Uh, Amarillo Barbados dus. Uh, waar ook nog een uh, glansrol was op banjo voor, voor uh, Bela Fleck. Uh, maar die Bill Frizel hoorde je net ook in een samenwerking... met de Braziliaanse singer-songwriter en akoestisch gitarist Vinicius Cantuaria. Uh, ja, die maakte uh, een geweldige plaat samen. Lagrimas Mexicana's over het leven van Hispanics in uh, New York. En uh, je hoorde net het nummer Cale Siete... Uh, 7th Avenue, uh, daar is het aan gewijd... 7th Avenue in New York. Snel verder met uh, nog zo'n gigant... Uh, meestelijke Cubaanse topmuzikant... die na Amerika uitwees... Um, Daphnis Prieto, geweldige drummer... daar heb ik ook wel eens vaker iets van uh, gedraaid. Hij werkte uh, veel samen met uh, Arturo Ovariel... maar maakte inmiddels ook naam als bandleider van zijn Daphnis Prieto Sextet. Uh, het nummertje... Amenesse contigo, wakker worden met jou. Nou, dat doen we vandaag bij ZFM Jazz met Latin Spirits. Daphnis Prieto. Every time you get hit, jump, jump, jump, but soul. jump, jump, jump, New Orleans I can live today Say na na nigh, My mom rang Oh say on my mom pa I'm to plant my feet on Rampart Street I'll be there for the Mardi Gras yeah! Or well, will I roll Florida is een tweede thuis voor vele Cubanen, maar New Orleans is een andere melting pot van Cubaanse, Caribische en Afrikaanse invloeden. Uh, met natuurlijk Amerikaanse jazz. En je hoorde net percussionist Poncho Sanchez bijgestaan door vocalisten Dale, Spalding en, daar is er weer, Ladyssey in het aloude Going Back. To Nola. We zitten bijna aan het einde van onze uitzending van Light and Spirits. We blijven nog even in New Orleans, in Nola met Harold Lopez Nusa. Van Van Meets New Orleans, En dat is een pianist. Pianist die Harold Lopez Nusa. Hier komt hij. aan het einde van deze uitzending vol met latin spirit. mijn naam is Edward Rauwers. de playlist komt weer op de Facebook page van ZFM Jazz te staan en op mijn groeven NL. ik zou zeggen keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving, but don't lose your cool. en vooral viva Taiwan. we gaan eruit met Bill Frizzell en Vinicius Cantuanea.